Goedenavond, ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is nog onduidelijk hoe een meisje om het leven kon komen bij een kinderdagverblijf bij Den Bosch. Vanmiddag werd de peuter gevonden op de speelplaats. Ze werd gereanimeerd, maar dat hielp niet meer flink wat emoties bij de opvang, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant. De hele middag al een komen en gaan van ouders die hun kind komen ophalen. Je kunt je voorstellen dat met heel veel emoties gepaard gaan. Heel veel uh, ouders heb ik hier ook in tranen uh, naar binnen zien gaan. Ja, wat er is gebeurd met het meisje van drie uit Den Bosch is dus onduidelijk. De politie doet verder onderzoek. In Rusland is een vrouwelijke militair veroordeeld voor het ontduiken van de dienstplicht. Dat zegt een Russische krant. De vrouw is zwanger en zegt dat ...dat de dokters van haar afdeling hadden gezegd dat ze met verlof moest gaan. Maar de legerleiding wist daar niks van af en vindt dat ze onder haar dienstplicht probeerde uit te komen. Ze moet voor zes jaar naar een strafkamp. Voor aardbevingslachtoffers in Marokko is bij het Rode Kruis inmiddels 6,2 miljoen ingezameld. Voor Libië gaat het om een bedrag van 200.000 euro. Daar kwamen ook duizenden mensen om bij overstromingen... De kans dat er nog overlevenden worden gevonden wordt steeds kleiner, vertelt correspondent Daisy Moore. Omdat het zo ja, eigenaardig is hoe, hoe dit is gegaan, is het niet uitgesloten dat er uh, mensen nog vast zouden uh, zitten uh, in een ruimte waar eten en drinken was. En dus wordt er nog altijd gezocht. Een Deense kunstenaar moet van de rechter bijna 70.000 euro terugbetalen aan een museum. Dat bedrag kreeg hij cash om twee kunstwerken van te maken. De bedoeling was dat de briefjes verdeeld zouden worden over de twee schilderijen... om het verschil tussen salarissen in verschillende landen te laten zien. Maar de kunstenaar leverde twee compleet lege schilderijen in en hield het geld zelf. Het werk noemde hij Take the Money and Run... De directeur van het museum zei eerst nog dat hij hard moest lachen om de actie, maar hij wil het geld wel terug hebben. De rechter heeft nu dus bepaald dat dat ook moet gaan gebeuren. Het museum heeft trouwens flink verdiend aan de stunt, want door alle media-aandacht kwamen er heel veel extra bezoekers om die lege kunstwerken te bekijken.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 Ja, goedenavond, Mede Metalheads. Mijn naam is Marcel van Kuik en ik ben weer terug van vakantie.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 Ik zal veel pas en recentelijk gedropte nieuwe singles gaan draaien van een grote selectie en verscheidenheid aan oude bekende en nieuwe jonge bands. En verder hoor jullie dit eerste uur nog het laatste nieuws op metalgebied. En straks in het tweede uur deel ik met jullie nog de concertagenda met concerten waar we last minute nog heen kunnen. Dus zoals jullie van mij gewend zijn, wordt het weer een bomvol en leuk programma. Zorg dat je er dus niets van mist. Het is in mijn programma gebruikelijk elke uitzending af te trappen met een uuropener. en ditmaal hoorden we de Braziliaanse vrouwelijke trashers met hun eerste single Seed of Death. Na een opschudding in hun line-up eerder dit jaar heeft Nervosa hun vijfde studioalbum al aangekondigd, getiteld Jailbreak. En nee, niet het coveralbum van de klassieker van Thin Lizzy uit 1976, maar deze Jailbreak draait helemaal om het soort trash death metal waarvan bekend is dat Nervosa het brengt. Dit wordt het eerste album met zangeres en gitarist Prika Amaral van de band en na het vertrek van Dita Satanica. Amaral keek uit uit naar de nieuwe plaat en zei dat ze opgewonden was dat de toevoeging van een tweede gitarist aan de band het geluid van het album zal helpen invullen. Ik ben erg blij met het resultaat van dit nummer en ons nieuwe album. Ik heb altijd al een uh, alle nummer als dit willen hebben. Maar het is om verschillende redenen nooit gebeurd en nu kunnen we het eindelijk waarmaken. Bovendien konden we nog meer risico's nemen en nieuwe dingen doen. Met twee gitaren gaan de deuren open naar een hele nieuwe wereld van mogelijkheden. In feite had Nervosa in het begin twee gitaren... maar toen besloten we om logistieke redenen voor één gitaar te gaan... omdat het het gemakkelijker zou zijn om met één persoon minder te reizen voor de tours. Nu heeft Nervosa een veel grotere structuur die deze toevoeging mogelijk maakt... en we genieten echt van dit moment van de band. Het proces van het schrijven van deze plaat was het leukste... en bracht de meest muzikale, muzikaliteit met zich mee, wat de band verrijkte... Daartoe heeft de band de eerste single van het album Seed of Death uitgebracht... die ik dus net draaide. En ondanks de iets wat rustige opening... begint het nummer zeker meer in de trant van wat we van de band zouden verwachten. Jailbreak wordt op 23 september uitgebracht via Napalm Records. Maar je kunt je exemplaar vandaag al vooraf bestellen. Prong is ook weer terug na vier jaar met een nieuw album... State of Emergency, dat op 6 oktober uitkomt... en een eerste single, Non-Existence is uitgebracht. Over de single zei frontman Tommy Victor. Non-existence met zijn techno-achtige noise-gitaar... die alomtegenwoordig is op dit album... lijkt een beetje op mijn terugblik op Rude Awakening. Het is een echte prongplaat, vervolgde Victor. Ik denk dat het totaal genre-overstijgend is... en absoluut negeert wat er tegenwoordig gebeurt. Ik hou van alle soorten muziek. Deze plaat weerspiegelt dat volledig... omdat het veel verschillende invalshoeken bestrijkt. Tegelijkertijd is State of Emergency erg gitaar muziek georiënteerd en een typisch voorbeeld van mijn stijl. Inmiddels heeft de band onlangs op 7 september zelfs hun tweede single van dit album gereleased getiteld The Descent. Maar non-existence hoor je nu bij Play It Loud.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 En zoals eerder gedraaid, de prong zijn ook de Oostenrijkse crossover-legendes van Contrast na negen lange jaren eindelijk terug met hun nieuwe studioalbum, getiteld Mad World. De enorme energieke full length verschijnt op 3 november via Napalm Records. Op 8 augustus strapte de band, die de hitlijsten bestormt, de rel meteen op gang met de eerste single en de opzwepende album opener I Physically Like You, die we net hoorden, waarbij nieuwe zangeres Julia Ivanova en drummer Joey Sebald voor het eerst op de plaat worden gepresenteerd. In 2022 toonden beide nieuwe leden voor het eerst hun uitbundige lijfpotentieel op de hoofdpodia van enkele van de grootste Europese festivals zoals Graspop Metal Meeting, Hellfest Open Air Barcelona Rockfest en Resurrection Fest. Bovendien staat zangeres Julia al bekend om haar uitzinnig vierde optreden op de Oekraïnse tv-editie van X-Factor en presenteert ze nu haar weergeloze talent op het nieuwe aanbod van 11 nummers. Op dezelfde dag hebben ook de glam metal veteranen van Dokken hun lang verwachte. De 13e studioalbum Heaven Comes Down aangekondigd. Dat op 27 oktober uitkomt. En deze aankondiging ging gepaard met de eerste single Fugitive, die nu dus te streamen is. Het nummer markeert de eerste nieuwe muziek van Don Dokken en zijn gezelschap in meer dan 10 jaar. En het is een moedige terugkeer. Het hoogvliegende gitaarwerk van John Levin doet denken aan de hoogtijdagen van Dokken uit de jaren 80. En Don zelf klinkt vocaal sterk en zelfverzekerd. Ook al staat hij een octaaf of twee lager dan de falsetto's die hij decennia geleden. Maakte. De inspiratie voor de teksten kwam uit wat voor mij tegenwoordig een onzekere wereld lijkt. Al dus Don Dokken bij het nummer. Het is een uptempo rocker, zoals velen op het album. Ik weet niet wat de toekomst voor de onze wereld in petto heeft, dus besloot ik een stapje terug te doen en te zien hoe alles zich ontvouwde. Ja, ik denk dat ik, net als velen tegenwoordig, een vluchteling uit het leven ben geworden. Vandaar de titel Heaven Comes Down. werd geproduceerd door Bill Palmer samen met Don Dokken met in de line-up van de band Levin op Gitaar Chris. Carvel op bas en BJ Zempa op drums. Voor de man wiens gelijknamige band door de jaren heen gehuld is in drama... en geruchten is de nieuwe LP een middel om vooruit te kijken. Een nieuw hoofdstuk dus.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 En We hoorden, aansluitend op Dokken de tweede single en tevens de titeltrack van aankomende nieuwe derde album It All Shall Burn van de Duitse melodieuze death metal band Darkness Ablaze. De band speelt melodieuze metal met grunts en cleaner zang, beïnvloed door een groot aantal metal bands in alle stijlen, waardoor een unieke mix van metal ontstaat. Harde en snelle death metal stukken wisselen elkaar af met melancholische zuivere passages, altijd gedragen door pakkende melodieën. Het album komt op 3 november uit onder Darkstorm Records. Ook begin augustus kondigde het Amerikaanse progressieve power metal quintet Theocracy hun contract bij Atomic Fire Records aan. En de nieuwe partners verspillen geen tijd met het onthullen van details over het lang verwachte aanstaande studioalbum van de groep. Zoals op briljante wijze wordt getoond door het glas-in-loodachtige kunstwerk van Steven Howard, heeft het aanbod de naam Mozaïek gekregen. Een mozaïek wordt op 13 oktober 2023 in verschillende formaten geleverd aan hun trouwe volgers wereldwijd via Atomic Fire Records. Zeven jaar na de release van hun vorige album Ghost Ship uit 2016 is Theocracy ook enthousiast om hun eerste nieuwe nummer te onthullen, dat ze deden op 12 augustus. Met een tijdsduur van ongeveer 4 minuten 30 is het een aanstekelijke melodieuze nummer, Return to Dust een meer dan waardige muzikaal ambassadeur van de terugkeer van de band. Dit, keer, of, uh, dit ging uiteraard gepaard met een muziekvideo geproduceerd door Industrialism Records en in is YouTube te bekijken. Frontman Matt Smith legt uit, Return to Dust is een productie prototypische midtempo song met een klassiek massief Theocracy-refrein. Niet echt progressief of zo, maar aanstekelijk met een heerlijke riff en energie. De teksten gaan over de onvermijdelijkheid van de dood en de keuze voor wie of wat we leven in de korte tijd die we op deze aarde hebben. Het hele album heeft het stilistische spectrum dat je van Theocracy gewend bent. Van progressief tot trashy, pijnzend tot majestueus. Dus, hoewel Return to Dust niet de hele ervaring van Mosaic vertegenwoordigt, beschouw het dan als een lekker voorgericht voor de volledige Maaltijd. Geniet ervan. Um, dus, fort. Probeert al tientallen jaren gebruik te maken van hun strakke post-grunge alternative rock. Maar de vervelende dagelijkse baantjes van bassist Keanu Reeves. en drummer Robert Mailhouse als acteurs blijven in de weg staan. Nu hebben ze een derde album gepland, Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees. dat op 6 oktober uitkomt en een strakke nieuwe video voor het nummer Breach. die we net hoorden. Het nummer is een langzaam kloppende rocker. in de trant van Urge Overkill of Queens of the Stone Age, waarin zanger-gitarist Brad Domrose zingt. en alles wat wat je wilt, Het ligt daar net buiten je bereik, maar je duwt hard genoeg om te doorbreken. Milhouse reageert op elk Couplet met een griezelig zware ademhaling... en Reeves geniet na ongeveer twee minuten van de schijnwerpers... met een pulserende solo van één noot. Zet het eens harder, zei de band in een verklaring. Wij hopen dat je ervan geniet. Nou, dat deden we zeker. Oteb, de band van onderleiding van zanger, res, dichter, illustrator... auteur en activist Oteb Shamaya... heeft op 15 september haar nieuwe studioalbum uitgebracht... De Godslayer via Cleopatra. De opvolger van Cult45 uit 2018 biedt een mix van geïnspireerde originele nummers en transformatieve versies van hitlijsten met verschillende invloeden, waaronder pop, rap en grunge van artiesten als Eminem, Billie Eilish en Slipknot, Little Peep en Olivia Rodrigo. De tweede single van het album, Ostracized, is het eerste originele nummer van het aankomende album. En Shamaya benut de kracht van haar rauwe, onbeschaamde emotie en met passie gevulde poëzie die als de drijvende krachten achter Ostracized. Dit dynamische muzikale meesterwerk werd gesmeed in het vuur van onvervalste woede, met een rand aangescherpt door een oorverdovende mix van hoge kreten, doodsgegrom en grunts, aangewakkerd door grijze gitaar, beukende drums en een smeltende solo van Vigil of War gitarist Kiki Wong. Ostracized hoor je uiteraard bij Play It Loud, brand new. Daar hoort u alleen hier op ZFM Zandvoort. was er stil. Daar komt wat hoor. Nu dus. En Primordial is na vijf jaar terug met een nieuwe, zojuist gedraaide single... Victory Has a Thousand Fathers and Defeat is an Orphan... en een nieuwe plaat, How It Ends, die op 29 september gaat uitkomen. De single komt samen met een videoclip van Killian Monson... wat de muziek betreft, je krijgt zin om op een baard de strijd in te rijden. De titel is een vraag. Is dit hoe het eindigt? Hoe het allemaal afloopt? Cultuur, taal, geschiedenis, samenleving, de mensheid, wie weet? Zei Primordial-zanger E.E. Nemthianga... Ongeacht wie je bent of was, je krijgt in dit alles één kans. En de vraag is, is dit het einde van je stad, staat, natie? Mythen, tradities, relaties. En ik veronderstel dat het de vraag stelt... wie reageert, wie komt in opstand, hoe eindigt het nu voor hen? How It Dance is een heel boos, uitdagend, diepgeworteld en rebels album. En terwijl we eraan werkten begon het allemaal meer vorm te krijgen. Het kan de, doon, de toon zijn waarop we uitgaan... maar het zal een toon van verzet zijn in muzikaal opzicht. Ik denk dat het ook meer metal is en epischer. Zo klonk het dus zeker. Voordat ik alweer overga naar het laatste blokje nieuwe muziek... dit eerste uur heb ik zoals altijd eerst nog het metalnieuws van afgelopen week. Wat is er allemaal te melden uit het metalfront? En dat hoor jullie zo.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 Op 12 september heeft de Duitse power metal band Gravedigger laten weten... dat gitarist Axel Ritt vanaf heden geen deel meer uitmaakt van de groep. Ritt, die al sinds 2009 onderdeel uitmaakte van de groep... heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Op metalgebied had Kortrijk natuurlijk al het Alcatraz Festival... maar de organisatie voegde nog een feestje aan toe. Op 11 november zal in de expo van Kortrijk... de eerste editie plaatsvinden van Hell's Balls Belgium. Op het programma staat Epica, Carcass, Stradivarius... Peterpan, Speedrock, Asfix, RTK, Suicidal Angels, Bark, Carnation en Temptations for the Week. Kaarten kosten 60 euro. En alle informatie vind je op www.helsballs.be. .hel Onlangs tekende Dragon Force bij Napalm Records. En nu is er al de eerste single van deze nieuwe samenwerking. De track heet Doomsday Party. En is het eerste nieuwe Dragon Force nummer in vier jaar. De band zegt geïnspireerd te zijn door jaren 80 rock en videogame muziek... bij het schrijven van de song. Dragon Force heeft ook een nieuwe Europese tournee aangekondigd samen met headliner Amaranth en opener Infected Rain. De bands komen op 25 februari naar poppodium 013 te Tilburg en op 17 maart naar AB in Brussel. Eerder deze zomer stond Pieter Techtren nog met zijn band Hypocrisy op de Europese podiums... maar op 15 september bracht hij met zijn andere band Pain een nieuwe single uit. De titel hiervan is Revolution en de bijbehorende videoclip werd geregisseerd door Andrew Kazin. Volgende maand begint de tour van Pain waarbij ook de Benelux wordt bezocht. Op 6 oktober komt de band naar Iduna in Drachten, 7 oktober naar Metropool in Hengelo... en 8 oktober naar Kafka Zappa in Antwerpen en 14 oktober naar P60 in Amstelveen. Support komt van... En Ciferum, Elaine en Rian. Op 16 september heeft Stonehenge weer vier bands aan de line-up toegevoegd, waaronder twee Nederlandse. Het zijn Sabiendas uit Duitsland, Mortuos uit de Verenigde Staten en uit eigen land komen Hellafron en de Lucifer Principle naar Steenwijk. Eerder waren onder meer Belfagor, Defleshed, Inhum en Birdflash al bevestigd. Het Stonehenge Festival bevindt volgend jaar plaats op 27 juli op Stationsplein in Steenwijk. In het Pinkste weekend vindt traditiegetrouw tra, traditie het Rockhart Festival plaats in het Duitse Gelsenkirchen. De organisatie heeft nu de eerste vier bands bekendgemaakt die volgend jaar in het amfitheater van de stad zullen optreden. Dit zijn Amorphis, het zojuist gedraaide Primordial Vandenberg en Air Raid. Daar komen nog 18 bands bij. Kaarten kosten 119,90 euro en zijn vanaf morgenmiddag te koop. Het Rockhard Festival vindt volgend jaar plaats van 17 tot en met 19 mei. En alle informatie vind je uiteraard op www.rockhartfestival.de. En dat was het weer voor dit, nu, uh, deze week. We gaan gauw door naar het laatste blokje van het eerste uur. En die gaan als eerste uh, openen. Uh, uh, Kijk hoor, sorry. Uh, we beginnen met Varg, de beste Pagan metalkracht van Duitsland, die sterker dan ooit terugkeert op een nieuw album bij me eeuwig gewacht. Oftewel Eternal Wiggle in het Engels, dat op 13 oktober dit jaar wordt uitgebracht via Nippon Records. Met hun laatste en meest succesvolle plaat tot nu toe zijgen uh, legde Varg de thematische en muzikale focus volledig op hun heidense roots. Op hun gloednieuwe Jezuskind volgen de wolven dit pad standvastig eerlijk, authentiek en rauw en manifesteren ze op indrukwekkende wijze hun reëclinatie en weergeloze positie bovenaan het toneel Het achtste studioalbum vervoert de Scandinavische mythologie en waarden als eerlijkheid en loyaliteit. Varg laat Ander ...zien een onoverwindelijke eenheid te zijn... ...zoals de eerste single en openingstrack Treu al bewijst. Bij de eerste keren luisteren wordt het duidelijk... ...hoe betrokken zanger Vilkia ...deze keer bij het volledige albumproces is geweest. Haar Valkyrie-achtige zang... ...breidt het sonische spectrum van de band uit... ...en vormt een perfect harmoniserend contrast... ...met Freekies vlijmschrijper geschil... ...en Immer Treu horen jullie dus van Vark... ...nu dus bij Play It Loud... ...en dat is ook het laatste nummer van dit eerste uur. Het laatste nummer ga ik helaas niet meer redden vanavond... dus. Je hoort straks weer meer van mij in twee uur. Komt Varg nu! was hem. Zo, tot zo in het tweede uur. Dan heb ik nog veel meer lekkere nieuwe nummers. Dus blijf luisteren. Heel veel bedankt voor het luisteren zover. En ik kan jullie alvast verklappen dat we beginnen met het nieuwste nummer van Winterstorm. En in het nieuwe uur hoor je nog een aantal andere bands voorbij komen. Zoals Deadly Carnage, With Temptation. Go Ahead and Die. Mirkoer, Zoon of Mice and Men. Polaris, hard of a coward en job for a cowboy. Dus blijf luisteren. Tot zo. En bedankt voor het luisteren zover. Was mij weer een waar genoegen. En nu over naar het nieuws van 10 uur. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur.